5 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal Budget Bakkerlaan. Het is nog niet duidelijk hoeveel bewoners zijn getroffen. En ook is niet bekend wat de oorzaak is van de brand in Utrecht. Uit de hele wereld komen reacties binnen op het overlijden van de Joodse schrijver Elie Wiesel. Hij wordt geroemd om zijn betrokkenheid, vergevingsgezindheid en strijd tegen haat. President Obama noemt Wiesel het geweten van de wereld. VN-topman Ban Ki-moon prijst hem om zijn voortdurende strijd tegen antisemitisme en andere vormen van haat. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was Wiesel in Het Duister van de Holocaust een licht en een voorbeeld voor de mensheid. Wiesel is 87 jaar geworden. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij aanslagen met autobommen zeker 23 mensen om het leven gekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen in een winkelgebied in een Sjiitische wijk. Veel mensen komen daar tijdens Ramadan s'avonds eten. De tweede autobom ging af in het oosten van de stad. Daar vielen 5 doden en 16 gewonden. IS is vrijwel zeker verantwoordelijk voor de aanslagen in Bagdad. De Amerikaanse filmregisseur Michael Cimino is overleden. Hij werd in 1978 wereldberoemd met The Deer Hunter... met in de hoofdrollen Robert De Niro, Christopher Walken en Meryl Streep. De oorlogsfilm over drie vrienden die gaan vechten in Vietnam kreeg vijf Oscars. Cimino's volgende film Heaven's Gate werd een enorme flop. Michael Cimino was 77 jaar. Op het EK voetbal in Frankrijk is Duitsland door naar de halve finales. In de wedstrijd tegen Italië werd het in de reguliere speeltijd 1-1. In de verlenging werd niet gescoord en uiteindelijk won Duitsland naar penalties. Komende donderdag speelt Duitsland tegen de winnaar van de EK-wedstrijd van vandaag, Frankrijk of IJsland. Het weer vannacht vooral in het midden van het land buien met onweer. Het koelt af tot 11 graden. Overdag vooral zon aan de kust, een enkele bui en ongeveer 18 graden. Dit wat. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 En is ook een moeilijke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 the door. Never the reason to do it for